Hallo uh, luisteraars, uh, het is uh, woensdagavond en het is 12 augustus 2015. Welkom bij Midweek Express op Ridder Radio. En uh, ja, ik ben uh, proberen een muziekje aan het starten, maar het wil niet erg lukken. Dus dan ga ik dat even nog een keer proberen. Rol. Even kijken hoor. Ja, hier is hij dan. Daar komt hij. Midweek Express! With my love, they be my and my friend. Ja, horen jullie me? Oké, okay. okay, dat komt goed. Ja, ik zie dat Dirk Tech er ook bij is gekomen. Ik zou even iedereen verwelkomen die, uh, die op de chat zitten. Dat zijn onder andere Dreadrat, Operator en Dirk Tech En natuurlijk ondergetekende Jaap. Oké, okay, ik, uh, ik heb net een, uh, voor de uitzending gelezen dat er in China een enorme explosie uh, plaatsgevonden... Gelukkig geen aanslag, maar. Uh, ja, een ongeluk. Dat is natuurlijk ook niet fijn, natuurlijk. Met uh, waarschijnlijk honderden gewonden. En of er doden zijn is onbekend. Het is uh, vanavond gebeurd. Ik heb het net gelezen en, uh, op de chat. Of tenminste op de. Hoe heet dat? Op de Twitter heb ik dat gelezen. Een enorme explosie die 10 kilometer in de omtrek te was. En dat uh, is niet leuk natuurlijk hè? dat is uh, heel erg vervelend Het is vandaag uh, woensdag 12 augustus 2015 En uh, ja, ik heb allemaal Keltische muziek gisteren opgenomen En uh, ja, jullie mogen skypen via dj.jaap, dj.jaap En dan kan je me bellen, ik ben misschien offline zichtbaar, maar je kan gewoon bellen hoor dus schijnnoods, je kan gewoon bellen en dan neem ik gewoon op. Dat is uh, heel handig hè. Dus het uh, is een live uitzending vanuit Den Haag, Midweek Express heet het programma. En uh, we zijn uit via Ridder Radio. En uh, ja, ik zie dat uh, Dirk is net erbij gekomen, vlak uh, voordat ik aan uh, de babbel ging. We gaan lekker gezellig babelen, als jullie willen. Maar we kunnen ook op dit chat. En als je liever alleen maar wil luisteren, dan mag dat ook. Het is nu onderhand al negen minuten voor half tien. Ja, en Dirk zegt, is iedereen maar vakantie. Want er zijn heel weinig mensen op de chat. Ja, dat, dat uh, ik denk het wel. Nou, Jacco, die, die is er vanavond niet. Die uh, moet werken. En uh, alleen Dred en Dirk Tech zijn daar. Uh, ik hou op Twitter dat in de gaten nu, ja, zegt Dirk. Er zaten veel video's op, steeds nieuwe berichten komen naar binnen. Ja, en dan uh, zie ik daar een uh, linkje, die durf ik niet aan te klikken, want ik ben bang dat ik dan uit de uitzending wordt gekikt door uh, de computer. Dus die, die kijk ik later wel even, want ik, ik heb het een en ander voor de uitzending al uh, gezien, terwijl ik uh, het voorgaande programma heb zitten luisteren. Dus uh, ja, Gerard is, uh, die is op fietsvakantie waarschijnlijk, die, uh, die heb ik ook niet uitgezonden. Dus het uh, heb een... Uh, Leuk programma van, met uh, ja, een oud uh, programma van Willem de Ridder. En, uh, en om negen uur ben ik dan begonnen, zoals jullie weten. Ik zat mijn microfoon niet te hard, ja, zo te zien wel. Goed, oké, okay, dan heb ik de gevangen wat verder van mijn mond af. Want ik zit hier met een headsetje. Oké, okay, jongens, ga gezellig lekker uh, luisteren naar deze heerlijke Keltische muziek die ik voor jullie gisteravond uh, heb uitgezocht en opgenomen. Veel plezier en uh, over een uh, kleine kwartier, dus zeg maar zo om tien over half tien, dan, uh, dan laat ik me even weer wat van me horen. Of dan moet nog iemand bellen, Want je mag gewoon inbreken hoor, je mag gewoon bellen dj.jaap, dus dj.jaap, via Skype. Oké, okay. en dan nu muziek. Take a look at a light. We're a lot like you. We need something to buy. You took in my bill, fold. So you know that's true. Ja mensen, ik bedoel, ja jullie weten hè, dat er straks vanavond een enorme explosie plaatsgevonden in de Chinese stad Tianjin. Het is een hele grote explosie geweest. Op de sociale media zijn foto's en filmpjes te zien van tientallen meters hoge vuurbal boven de stad. Het Chinese staatsbureau meldt dat er honderden gewonden zijn... En dat twee brandweermannen worden vermist. Volgens het persbureau deed de explosie zich voor in een containerterminal voor brandbare stoffen in de haven. Na die ontploffing brak brand uit. Maar die zou inmiddels onder controle zijn. Tianjin is een grote havenstad in het noordoosten van China. Er wonen ruim 14 miljoen mensen. Het is de op drie na grootste stad van het land. En... Uh... Dat nieuws uh, komt van NOS Teletext, NOS Teletext, het nieuws van woensdag 12 augustus 2015. Het is nu 10 minuten over half 10 en ik heb beloofd uh, weer wat te gaan zeggen. Ja, uh, op de chat gaat het ook uh, over uh, deze vreselijke ramp. Er zijn honderden gewonden gevallen, twee brandweermannen zijn daar vermist, volgens uh, Dirk Tech. En. Uh, ja, we worden dus uh, nog niet echt op de hoogte gehouden via de media. Althans wel uh, niet via de nationale televisie. Um, ik zie wel via teletext wel uh, berichten erover. En um, ja, ik moet ze. Uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Uh, Ik bedoel, uh, wat ik me dus aan erger dat als ergens wat is dat ze zeggen op de televisie of op de radio... dat er gelukkig geen Nederlanders bij betrokken zijn. Nou, al zijn het helemaal geen Nederlanders. Ik vind het voor iedereen verschrikkelijk zo'n... Uh, nou, bijna net zoveel als in heel Nederland. In Nederland wonen 17 miljoen mensen. Ik kan me nog de tijd herinneren... dat er nog maar 14 miljoen Nederlanders waren. Ja, Dat was in de jaren 70. En uh, ik lees ook net op teletext dat er weer wat meer asielzoekers binnenkomen, ja... Kijk, dat ga je krijgen natuurlijk, hè. Al die ellende in de wereld. En ik vind het prima hoor, dat ze geholpen worden. Je kan die mensen ook niet laten stikken. Maar waarom eh, moet alles in Europa... Waarom neemt Amerika ook geen mensen op? En China en Rusland. En, eh, ja, oké, okay, weet je, Australië, Nieuw-Zeeland, eh, Indonesië, noem maar op, Japan. Waarom nemen die ook niet wat op, weet je? Er wordt de druk wat minder voor al die landen hier in Europa. Maar dat doen ze niet, weet je wel. Dan zeggen ze, ja, dat is jullie probleem. Jullie zitten dus bij, eh, bij Irak of, of, of Syrië of weet ik hoe het heet. Nou, Afrika ligt natuurlijk ook vlakbij. Maar eh, nou zijn dat geen echte vluchtelingen natuurlijk? Dat zijn allemaal economische vluchtelingen, behalve die uit Somalië natuurlijk, dat zijn dan vaak wel echte vluchtelingen. Natuurlijk ja, moeten die mensen allemaal geholpen worden. Maar ja, ze gaan allemaal naar Europa toe. Maar sommige landen worden echt overbelast, hè, zoals Griekenland. En Italië, Spanje eigenlijk ook wel. Dat is ook een beetje een doorvoerland. Hè. En, uh, ja. en ja, het is niet te stoppen. Er komen zoveel mensen. Het wordt zo massaal. Kijk maar bij de Kanaaltunnel in, in Calais in Frankrijk. Ja, dat is ook haast niet te stoppen. Daar hebben ze al uh, wel wat mensen-smokkelaars weten op te pakken. En uh, zelfs een paar chauffeurs die, die 7000 euro per rit kregen... Ja, bedoel, wat doe je als jij voor een minimumloon op een vrachtwagen zit... en iemand biedt daar 7000 euro aan? Wat doe je dan? Zeker als je dat geld goed kan gebruiken. Ik bedoel niet voor gekke dingen. Maar als je maar een gezin hebt met twee, drie of vier kinderen... dan kan je dat geld goed gebruiken. Ja, ja separator staat wel op de chat, maar ik denk dat hij er zelf... Eh, niet aanwezig is, denk ik, anders had hij al lang al gereageerd op de chat. Uh, Dirk Teg. Dus, ja, uh, nou, het is allemaal. Natuurlijk moeten die mensen geholpen worden. Ik zal, ik zal hem niet roepen: van uh, ze moeten allemaal oprotten of uh, wat dan ook. Kijk, ik kijk, uh, bedoel, uh, bedoel, Nederlanders, uh, waar ook Nederlanders die, die vluchten toen de Duitsers hier de boel bezetten hè, in de oorlog waren we ook blij dat we geholpen werden. Dus ik vind dat de mensen moeten natuurlijk wel helpen. Maar laten de Verenigde Naties de boel verdelen over alle vrije landen in de wereld. Want er is ruimte zat, ik weet het. Maar als die mensen allemaal uh, uh, naar één land die gaan willen, allemaal naar Duitsland. Of naar, nee, Duitsland is eigenlijk nog een populairste land onder vluchtelingen. Maar uh, ik vind dat uh, ze moeten gewoon verplichten, elk uh, land... Uh, hoe kom je aan 7000 euro, vraag ik me af, als arme asielzoeker? Nou, ja, weet je wat het is, Dirk Techt? Daar ben ik helemaal met je eens. Dat zijn niet die asielzoekers die dat betalen, die betalen al zeg maar 3.000, 4.000 euro voor de oversteek. En of het nou naar Engeland is vanaf uh, Calais of uh, vanaf uh, ergens in Noord-Afrika naar Europa, het zijn die. Uh, die uh, um, Mensensmokkelaars die vragen zeg maar, ongeveer de, gemiddeld rond de 3000 euro per vluchteling. Maar dat wil nog niet zeggen dat al die vluchtelingen arm zijn. Hè? Want kijk, uit Afrika zijn ze vaak wel arm. Maar die vluchtelingen die uit uh, Syrië en, uh, en uh, Irak komen... Dat zijn niet altijd arme mensen, maar ja, als jij daar eh, je kopje kleiner gemaakt wordt, geld of niet, je wilt toch weg daar. Maar de echte mensen, die echt arm zijn, de echte arme mensen, die kunnen niet vluchten. Die kunnen alleen maar naar Turkije vluchten of naar eh, Noord-Irak, waar het welvaardig is, weet je. Dus zo zit het in elkaar. En die, dat geld wordt geplukt van die eh, bootvluchtelingen... en dus hebben ze geld zat om aan eentje ver te vragen of die vijftig. Mensen over wil smokkelen. Dus dat hebt u dan. Dus gewoon pure winst voor die, uh, voor die gast. Snap je? Die chauffeur is net zo schuldig. Tuurlijk moeten die mensen geholpen worden. Maar als ze dat verdelen over alle vrije landen in de wereld. Voor mij, voor China. Want China is echt geen dictatuur meer hoor. Geloof me. Ik geloof aan gaan barsten. Ik denk dat China een prima land is om in te leven. Echt waar. En uh, nou, Rusland zou ook niet verkeerd zijn om in te leven. Alleen ja. Sommige dingen, dat zijn ze nog een beetje in de 19e eeuw zien. Maar goed, ik hoop dat het uit goed komt tussen Rusland en het Westen. Want uh, ja, bedoel, het zijn geen leuke dingen, die spanningen onderling. Bedoel. Het zal misschien niet zo gauw op een oorlog uitlopen, maar ja, dan hebben we Poetin als er een ander opstaat. en die is misschien wel helemaal gek. Nee, uh, hè? Maar ja, alsof die Amerikanen, die zijn natuurlijk uh, ook geen frisse jongens. Want... Een atoombom op een stad gooien met allemaal onschuldige Japanners. Want wie zegt dat de burgerbevolking met die oorlog eens was? Net was de keizer die dat bepaalde. Maar goed, laten we het uh, leuk houden. Het is allemaal verschrikkelijk, tuurlijk. Uh, uh, even kijken hoor. Dretzke, die zegt... Van alle huidige Nederlanders zijn voorouders ooit eens hier naartoe getrokken... van her en der vandaan. Dat klopt ook. Als de hele mensheid nooit was... ...gaan rondtrekken en zich verplaatsen... ...zat wel nog allemaal rond Ethiopië. Nou, dat klopt. Want we komen allemaal uit Afrika, hè, onze voorouders. En eh, ja, wel die zwarte pieten-discussie... ...maar mijn, mijn achter, achter, achter... ...over, over, over... overgroot opa was ook een neger. En die van jou ook. En die van de Chinezen ook. En ook van de mensen uit India... ...en van de mensen uit Zuid-Amerika. We stammen allemaal van de Afrikanen af. Van de Negers. Dus uh, dan vind ik die racisten, die blanke racisten, heel dom. Want de eerste mensen waren helemaal niet wit, die waren bruin. Klaar. Ze hebben zelfs botten gevonden, ik dacht, in Hongarije, in een grot. En toen hebben ze dat uh, genetisch onderzocht, Het waren Afrikanen. Ja. Dus dat is wel een bewijs. Dus die hele rassentheorie van de Naties, dat, uh, dat slaat als een tang op een varken. De communisten in China zijn kapitalistisch geworden, zegt Dirk Teg. Nou, uh, weet je wat het is? Ze noemen zich communisten, maar het zijn geen communisten meer. Ze hebben wel wat meer vrijheid ook. Het is niet misschien naar onze maatstaven. Maar ik denk, ja, bepalen wij Amerikanen en Europeanen wat democratie is? Bepalen wij niet? Nou, waarom moeten andere landen, zoals China en Rusland, want dat vind ik ook, hè, of, of, of Iran, uh, waarom moeten die zich aan de westerse normen, houden qua democratie, want elke uh, cultuur ziet, bekijkt democratie met andere ogen. Kijk, uh, ik vind ook uh, ja, uh, dat alles maar moet kunnen en mogen, nee, ik vind van niet. Ik vind, uh, kijk, het is maar ook wat je gewend bent met je opvoeding, en als jij in een land bent geboren, meestal ja, waar je het eerst vandaan komt, ja goed, je verlogent het niet zo gauw, weet je. Dus ja, en je zal je eigen volk nooit, eh, ook al woon je al een groot deel van je leven in Canada of in Nieuw-Zeeland of weet ik waar, je vloog en toch je eigen achtergrond niet. Dat vind ik ook begrijpelijk. Eh? En eh, dan zeggen ze wel, ja die buitenlanders moeten zich hier aanpassen. Maar wat doen wij, onze voorouders toen ze in, in Canada gingen wonen, waren ze ook zo puur nationalistisch qua Nederland dan eh? Puur nationalistisch. Uh, alles wat Hollands was, was goed. En de rest was niks, zeg maar. Met een molens in de tuin. En uh, uh, in het buitenland dan. Hè? Nederlanders die in het buitenland wonen. De eerste generatie uh, emigranten uh, Nederlanders waren heel nationalistisch. En dat wordt geen moment voor hun kinderen zijn. Dan, ja, die zijn dan misschien een beetje trots op een Nederlands achtergrond. En de derde generatie heb zoiets van, fuck off, ik ben Australië of ik ben een Canadees. Wat heb ik met tot een klote Holland te maken? Dat mijn ouders er vandaan komen of mijn overgrootouders. ouders. dat is 200 jaar geleden. Dat interesseert ze geen reet meer. He, en ik denk dat dat... Uh... Dat ja, leg het maar ook aan hoe je wordt opgevoed. Hè. Als je ouders zeggen, eh, die gaan aan jou lopen opstoken van je blijft Nederlander en dit en dat. Ja, kijk, en dat gebeurt met andere culturen wel helaas. Sommige culturen, niet allemaal, maar hier in Nederland. Die, die zeggen, je bent een Arabier en je blijft een Arabier. Ja. Of weet ik veel wat, maakt niet uit wat. Eh, of een Engelsman. En dus de kinderen geloven dat en die... Je trouwen niet met Nederlanders, je trouwen alleen maar met de eigen mensen. Ja. En zo krijg je nooit dat de boel goed interageert. En ik vind dat de overheid daar wat aan moet doen. En niet op een dwingende uh, manier, maar gewoon van jongens, als je, als je daarbij wil horen. Uh, doe lekker je ding. Uh, hou lekker je cultuur, die mag je houden. Maar pas je wel een klein beetje aan, weet je. Ik bedoel, en uh, ik ken ook heel veel allochtone collega's en mensen die ik persoonlijk ken, die prima zeggen, ja, het zijn gewoon Nederlanders van mij, weet je. dus uh, zo bekijk ik het, maar goed, we gaan zo lekker muziekje draaien en uh, ik hoor je over negen minuten als we gaan afsluiten, doei, tot zo. We gaan uh, afscheid nemen. Het is drie minuten voor tien. Uh, bedankt Red Red, Dirk Tech en Operator. Hé hey Marcus, is er ook bij. Ja, je bent net te laat Marcus. Ik ga bijna afsluiten. Hé hey Marcus. Mensen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week woensdag. En dan is het alweer de 19e als het goed is. 19 augustus. Dan zijn we er weer om negen uur de volgende week. Bye!